met Jeroen Stomborst. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de Lijn. Een bizarre voetbalcompetitie kwam vandaag tot zijn einde... met Feyenoord als winnaar van het velbegeerde Champions League-ticket. En dus was het feest bij terugkomst in De Kaap. Het werd gevierd als een Titel, zo meteen meer daarover en over die wedstrijd, die idiote wedstrijd die eraan vooraf ging in Friesland. Want tegenstander Heerenveen mocht winnen en verliezen, maar niet gelijk spelen. Even allemaal lachen. Spanning helemaal terug in Heerenveen. <laughs> ja, en er waren ook verliezers natuurlijk. Excelsior verloor van PSV en gaat rechtstreeks terug naar de Eerste Divisie. Coach John Lammers schudde de dooddoeners moeiteloos uit zijn mouw. Kijk, de cliché's die je gaat krijgen is... je hebt vandaag ben je niet gedegradeerd. En dat is ook zo. Nee, daar heb je een heel seizoen voor nodig. Maar uh, ja, we, hebben, we hebben te weinig uh, gepakt waar we iets, uh, iets konden halen. En zo is het. Verder hebben we een kampioen bij onze zuidenburen in België. Anderlecht is het weer geworden. En na de spelen verdwijnt het windsurfen van het Olympisch programma kite komt ervoor in de plaats. Dorian van Rijsselbergen, onze beste surfer, maakt het helemaal niets uit. Hij verandert gewoon mee. We gaan hem zo meteen bellen. Doe het allemaal tot 11 uur in langs de Lijn. Dat is een van de grote vragen van de laatste competitieronde. Welke ploeg gaat de voorronde van de Champions League in? Wordt het PSV of wordt het Feyenoord? PSV moest het vanmiddag opnemen tegen hek Excelsior in Rotterdam... en Feyenoord tegen Heerenveen in Friesland. Eén groot voordeel voor de proef van Ronald Koeman tegen Zander Heerenveen... vond het niet zo erg om te verliezen. Het leverde een fascinerend duel op. Iedereen weet inmiddels het verhaal. Winnen is voor Heerenveen genoeg om Europees voetbal te halen. Verliezen ook, maar gelijk spelen niet. Excelsior, PSV 0-1. Heerenveen staat op 1-0 tegen Feyenoord. Toen Heerenveen een voorsprong nam tegen Feyenoord... barstte hier een orkaan van de barstte los. 1-0 maakte snel 1-1. De gelijkmaker zit erin en die komt van Bakal. Ja, en dan kom je in een situatie terecht natuurlijk... dat uh, beide daar niets aan hebben. 1-1 bij Heerenveen Feyenoord. En dat geeft de wereld in ieder geval voor Feyenoord weer een wat andere aanzien. Ik heb nooit tegen de jongens gezegd van... Uh, Feijenoord heeft de bal en Feijenoord ja. gaat straks een goal maken. Dat lijkt me duidelijk in het Abelettere stadion. Um, je, moet, je moet de bal inleveren of opzij stappen. We hebben alleen gezegd, we gaan voor de overwinning. Dan gaat de aanval rustig door via Cizé. Die schiet en die schiet hem erin. En het is tweeën voor Feyenoord. Ja, Het is allemaal niet zo moeilijk. Als je weet dat de tegenstander als een stel strandpalen... maar rustig staat te wachten en je eromheen kan voetballen. Alleen op het moment dat het duidelijk is dat het uh, ja, eventueel met een gelijkspel zal eindigen... dan. Uh, dat, dat, dat moet je niet wel voorkomen. Dat betekent dat Eindhoven nu boos is, dat iedereen boos is, dat Herenvé zegt ja, ja, ja, ja, ja, Zo liggen de kaarten nou eenmaal. Verslagenheid in het PSV-vak. De hoop op, op goed resultaat in de FV. Ja, als je dan toch derde wordt, dan is het niet behalen van de champions. League. Dat is natuurlijk wel een grote teleurstelling voor de spelers. PSV beslist de wedstrijd hier op zijn. Het is Wijnaldum die scoort uit een goed lopend aanval van de rechterkant. Excelsior PSV 1-3. Even allemaal lachen. Spanning helemaal terug in Herenveen. <laughs> Feyenoord heeft de bal. de spelen ze rustig rond achterin. En Herenveen staat er stil bij en kijkt ernaar. Ja, dat is logisch. Het is 2-3 en dat gaat het blijven ook. Want beide nogmaals heeft, euh, hebben dan niks aan een gelijkspel. En, uh... Toen maakten wij de kans. Tweede definitief Feyenoord. Het betekent voorronde van de Champions League. Geef ook aan dat het Waden ook op deze wijze zou aflopen. Derde PSV, 67 punten en dus de Europa League. Vierde AZ en vijfde Heerenveen, 64 punten ook voorronde Europa League.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 Al dus Ron Jans, trainer van Heerenveen. Ronald van der Geer is aangeschoven. Hij blijft een beetje de hele uitzending, want er is veel te bespreken, Ronald, okay. uh, Welkom, fijn dat je er weer bent. Uh, was het beschamend of was het nou begrijpelijk wat Heerenveen deed? Begrijpelijk. Ja. Het gaat toch om resultaat? Uiteindelijk. In de wetenschap dat je uh, niet mag gelijk spelen, kun je dus winnen of verliezen. Ik denk dat Jans het goed heeft gezegd. Ik denk dat dat ook wel het beeld van de wedstrijd was. Uh, gewoon voetballen, tot uh, misschien uh, 60 minuten. En dan de balans opmaken, kijken waar je staat... Ja, en als dan 1-1 staat, dan kun je wel uh, ontzettend op jacht gaan naar een goal... maar dan weet je dat Feyenoord weer op jacht gaat naar de gelijkmaker. Dan kun je het jezelf uh, wellicht wat makkelijker maken... door uh, gewoon wat meer ruimte weg te geven en uh, zorgen dat Feyenoord twee keer scoort. En dat is gebeurd. En dat, dat begrijp ik wel, want daardoor is het uh, Europees voetbal zeker in Herenveen. Uh, in ze ja. deden het vrij professioneel dan. En he? ze deden het goed. Ja, je ziet eens je ziet een beetje weggetrokken worden bij de actie van Cicé, de goal van Cicé. Je ziet dat de druk op Manu niet al te groot is. Maar het een fantastische goal. Dat maar het is, uh, ja, weet je, het is toch begrijpelijk. Heerenveen is blij, Feyenoord is blij. Ja, wat, wat, ja, PSV is in mineur, logisch. Maar, ja, ja niks PSV aan had hetzelfde gedaan. Uh, nou, PSV heeft wel hetzelfde, hetzelfde zo, gedaan. Ja. Dat zei Ronald Koeman nog afgelopen vrijdag. 2003, 2003. Um, Hij, trainer van Ajax, tegen Willem II en PSV tegen Groningen. Beide genoeg aan een, aan een punt. En hebben ook uh, flink een flink aantal minuten de bal uh, rond de middellijn heen en weer geschoven. Dus iedereen doet wat hem het beste uitkomt. En uh, dit was het beste wat Heerenveen kon doen. Ja, de KNVB noemde het een uh, W-foutje. Ja, dus geen tuchtzaak of iets dergelijks. Nee, uh. Uh, dat zegt de KNVB zelf ook, want we hebben daar even naar gebeld. We okay. verwacht eigenlijk niet dat er wat gebeurt. Het staat ook trouwens niet in de reglementen dat je altijd je uiterste best moet doen. <laughs> dat, is, uh, <laughs> dat valt ook trouwens moeilijk aan te tonen. Maar, ga ja. maar eens naar een wedstrijd kijken. Dat um, wordt in elke wedstrijd rondgespeeld en er wordt ook in elke wedstrijd raar verdedigd, raar opgebouwd. Ga maar eens nog uh, met mij van de week kijken naar de wedstrijd Roda-PSV van uh, een week geleden... En ja, als je niet beter weet, en daar zou diezelfde druk op zitten als op Feyenoord Herenveen, dan denk je ook van, ja, hier zijn afspraken gemaakt. En ja, ja. Dat, en weet je, het is uiteindelijk onkunde of, of, of bewust, maar ja, daar kun je niks tegen doen. Nee, al met al uh, was het een fascinerend duel. Uh, Ron Jans vond dat de hele discussie de aandacht ook een beetje wegtrok van het mooie seizoen van Herenveen. Ben je het daarmee eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Omdat nu die discussie ging, dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor Feyenoord... maar dat, de, de hele discussie ging nu om die wedstrijd... en niet om waar de ploegen kwamen of staan... En, en hoe ze in die omstandigheid terecht gekomen te zijn. En Heerenveen... Is is super knap wat daar gebeurd is. Vorige, vorig jaar was het ruzie. Iedereen eh, rollenbollend met elkaar over het trainingsveld. Ron Jans eh, moest misschien wel weg. Ja, ik vond het uh, wel mooi dat ze hem lieten zitten. Dat ja, vind ik ze lieten hem zitten. Ze haalde alleen zijn assistent weg. Hij kreeg een andere technische staf. Maar uiteindelijk zijn daar ook compromissen gesloten. Je hoeft geen goede vrienden te zijn. Het elftal is gaan draaien. Er stond een goed elftal. De komst van, van Kums is belangrijk geweest voor het, voor het elftal vorig jaar. Maar ja, weet je, het is allemaal uiteindelijk op, op zijn plek gevallen. En dan is het, uh, is het dik en dik uh, in orde. En uh, ja, ik denk dat de Heerde het uh, en Ron Jans met name het prima gedaan heeft met een hele goede ploeg. Ja, um, nou was het vandaag misschien, nou ja, niet het beste voorbeeld, maar. Feyenoord, ja, we kunnen het nog een keertje zeggen. Een prachtig seizoen. Rotterdammers vorig jaar tiende kampioen voor het rijtje. Ja, nou ja, goed, weet je, een 1 overwinning in is prima. Goede omstandigheden zijn dan wellicht wat verdacht. Maar twee, ja. kijk nou waar ook Feyenoord vandaan komt. Want dit waren twee ploegen die in mineur het seizoen hebben geëindigd... en geen Europees voetbal hebben gespeeld. Uiteindelijk het hele jaar in de, in de top hebben, hebben meegedraaid. Dat scheelde misschien ook wel. Nou, misschien wel. Misschien was het elftal van Feyenoord... en zeker de selectie van Feyenoord... wel niet, uh, niet, niet uitgerust om, uh, nee. om die zware last te dragen. Zeker niet breed genoeg. Dat heb je toch wel een paar keer gezien dit seizoen. Maar uh, ja, kijk nou hoe het begonnen is. Uh, in Ermelo, er is vandaag vaak genoeg over gesproken. Met Mario Been, de spelersopstand. Uh, het ontslag van Been. Wat moeten we nu? Kind van de club weg. Koeman komt, staat bekend als een resultaattrainer. Korte termijn, het blijkt een hele andere trainer. Maar hij heeft wel alle verhoudingen in Rotterdam op scherp gezet. Was de baas, de spelers... en dat, daar hebben we het week. Nog over gehad in Rotterdam, hij heeft de spelers laten zien wat het is om prof te zijn en, en de ogen van de spelers geopend. Uh, wat het is om met elkaar dingen te doen, ja, en je ziet ook wie de dissonanten zijn in het verhaal, die, die uiteindelijk toch een, een, een bijrol hebben vervuld. Hè? Cabral is daar een voorbeeld van. Je zag het vandaag ook weer heel mooi in de samenvatting: Cabral wordt eruit gehaald, haalt verhaal bij Ronald Koeman. Heeft hij helemaal geen interesse in, in, een, in een uitleg op dat moment? En, en ja. Je ziet dat dit elftal gegroeid is. El Amadi, eindelijk vertrouwen gekregen, is de generaal geworden... op het middenveld bij, bij Feyenoord, gesecundeerd door Bakal. Goeie keuze geweest, daar zal PSV misschien wel eens spijt van hebben. En, en, en Klaasie. Ja, ja, vorig jaar bij Excelsior iedereen zei ja die komt te kort voor Feyenoord ja dat hebben ze wat meer gezegd maar Koeman heeft er een geheel van gesmeed dat heeft hij niet alleen gedaan dat zegt hij ook elke keer met Van Gastel en Van Bronckhorst dat is een mooie staf in een mooi elftal ja en is een fantastisch jaar geweest ja je zei het die luxe van Europees voetbal die konden ze misschien eens dragen. Nu moeten ze het eraan, hè? Want Feyenoord ja. gaat naar de voorronde van de Champions League. Dan kom je volgens mij ook automatisch in de Europa League terecht. Ja. Dus er komen een boel Europese wedstrijden aan. Dat is goed voor de ploeg, goed voor de selectie. Ja, en maar waar, waar, waar hebben ze daar ook iets te zoeken, Ronald? Nou ja, dat, dat is altijd nog maar de vraag. Maar dat elftal wordt wel, uh, in elk geval, versterkt. Hè? Er komt een andere bek. Jan Maat komt erbij, Goosnads komt erbij van, van NEC. Nou, die zijn we weer een beetje kwijt, want die heeft de laatste wat weken plezierig. niet gespeeld. Maar Ruud Vormer is een zekere basisspeler. Ja, ja die, die heeft een fantastisch uh, seizoen achter de rug bij Roda. Gaat iets toevoegen. Maar je kunt in elk geval wat meer. Mitchell tevreden is nog gehaald. Nou, ja, Dat is een wisselspeler van Excelsior, maar daar zien ze het heel erg in. Bepaald type, ja goed, het, het, het zal afhangen van blijft Quidetti... of komt er een andere spits, wellicht Dirk Kuyt... Um, Immers, multifunctionele speler. Het maakt je selectie breder. En, en ja, als je een traject ingaat... en Koeman kan die teamgedachte volhouden, vasthouden... Ja, dan kan er wel iets, iets gebeuren. Klaasie bijvoorbeeld, even nog, is een prachtig voorbeeld. Kon uh, dit seizoen eigenlijk... Uh, nou, in het begin 60 minuten, 65 minuten. Ja. En dan was het op. Dan moest hij, moest hij gewisseld worden. Heeft dit seizoen dus kunnen wennen aan die inspanningen... en kan volgend seizoen weer een volgend stapje maken? En daar horen Europese wedstrijden ja. bij. Dus Feyenoord is er... Ja weet je, Het is altijd de vraag, heeft iemand iets te zoeken in de Champions League? Je moet eerst de voorrondes. Doorkomen. En die zijn al uh, zwaar genoeg. Die zijn al met name uh, die tweede ronde. Uh, toch één iemand eruit prikken, want we hebben ze met name veel genoemd op de zondagavond, John Guidetti. Uh, hij bracht natuurlijk wel iets extra's wat die ploeg precies op dat moment nodig had. Ja, Geven ze daar ook volgend seizoen zonder? Want ja, ik kan me haast niet voorstellen dat die blijft. Ze hebben het uh, een paar weken zonder gedaan. Dat is waar. En uh, het gaat goed. Fernandez uh, is, is een, hij is een wel goede stent ingebleken. In he? nou, ja, nou, hij, hij heeft ook iets gebracht in dat elftal. Brani. Brani, uh, vuur, uh, brutaliteit. Uh, maar is ook daar intern wel eens op zijn plek gezet. Niet alleen door Koeman, maar ook wel eens door de spelers. Maar uiteindelijk heeft, uh, is hij net zo goed onderdeel van dat groepsproces geworden. Kijk, wat hij wel deed, is nooit verzaken. In het begin is daar nog wel eens kritiek op geweest... maar toen ook bij hem dat kwartje was gevallen... dat hij ook keihard moest werken. Nou, Deze jongen is verder, he, heeft zich 100% gegeven... maar heeft ook het elftal op sleeptouw genomen. Zoals ook anderen dat, dat hebben gedaan. Uh, Stefan de Vrij is dan ook een mooi voorbeeld. Basisplaats kwijt, rustig gewacht, teruggeknokt... En goed. Ja, zo is iedereen eigenlijk, uh, eigenlijk gegroeid. Maar het is, het is wel belangrijk dat er volgend jaar zo'n spits is... en dat er zo iemand is. En ze willen John Quidetti natuurlijk ja. graag terug. En zo werd Ronald Koeman een, een resultaattrainer... werd een opbouwtrainer... en blijkt dus nu ook meteen resultaten boeken. Ja, ja, het is goed voor de carrière van Koeman zelf ook. Hè? Want uh, ook hij, uh, dat geeft hij natuurlijk ook wel eens toe... Uh, op een doodspoor. Ja. Uh, uh, niet al te succesvolle periodes achter de rug. En, en heeft wel eens laten vallen van, ik zou wel eens bij een club willen instromen waar het wat minder ging. Nou, zie je nou, hier... Ja. Blijf, is het nou helemaal zeker dat hij... Hij heeft natuurlijk bijgetekend. Ja, natuurlijk. Hij heeft ook wel heel uh, vaak laten vallen... van goh, uh, ik wil nog een keertje bondscoach worden. Ja. Het zou zomaar kunnen mm. natuurlijk... dat die baan van Oranje maar ja, vrijkomt. Maar na ja, deze hij stroom. heeft ook wel eens gezegd... dat hij bij Barcelona wilde werken. Uh, maar nu even niet. Hij heeft echt uh, heel duidelijk Hij gezegd... ik ga met dit, uh, okay. met dit elftal ja, verder. Dat ik denk dat, dat Koeman nog wel in de leeftijdsklasse zit... dat dat, dat Bondscoachschap nog wel een keer voorbij komt in zijn carrière. Goed, uh, een feest uh, uh, bij Feyenoord, bij de spelers en natuurlijk bij de supporters. 30.000 Feyenoord-fans kwamen vanavond naar de Kuip... om hun helden binnen te halen na het bereiken van de tweede plaats. Dus het uh, leverde een uh, mooi feest op in en om het stadion ook. Luister maar naar de reportage van Edwin Cornelissen. U wacht uh, uh, in het stadion, maar voor het stadion, hè? Ja, ja wij komen net uit de Heerenveen. U bent getuige geweest? Ja. ja. Van een uh, beetje bizarre wedstrijd, hè? Ja, maar ja, het zat er wel een beetje aan te komen, hè? Dus u bent uit de Heerenveen gekomen en nu is het hier even wachten op de bus. Ja, de bus kom... van Feyenoord. Ja, en dan even naar binnen, hè? Ja, gezellig, hè? Love, love, love, love.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 Nee, ik zeg net al, Geert Kok zei ooit. Uh, uh, fijne supporter ben je niet voor je lol. Mede omdat je zoveel ellende hebt moeten meemaken. Maar het, het is zo kenmerk voor de fijne supporter. Er al te staan voor, voor elkaar. En dat is wat, uh, wat, ja, wat het legion eigenlijk kenmerkt. Ja, ik zei dat de bus eraan kwam, toen is. Als ik dat moet horen, aan, dat ik allemaal. Uh... Het grote moment is bijna daar. Ja, ja, ja, geweldig. Ja, dit is toch geweldig. Er zitten de, de, de, de, de spelers in. Mooi, hè? Oh, fijn op joh! Ja, steeds op het dak! We zijn ook hartstikke trots natuurlijk! Geweldig! Gefeliciteerd! Ja Lietouw ook gefeliciteerd hè? Met, met ons club, gewaanzinnig toch? U heeft de microfoon nooit in de hand? Hè? Ik ga zo beginnen. En uh, wat gaat u zingen? Kan raden? Hè? Eerst mijn Feyenoord en dan later nog Juner van Oppeland uiteraard.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 Wij, wij zijn begonnen en, uh, met een talentvolle, uh, talentvolle groep. En uh, ja, we hebben ons zo fantastisch ontwikkeld dat dit uiteindelijk mogelijk is geweest. En dat is fantastisch. Messi, Messi, Klasje komt eraan. Messi, Messi, Klaasje komt eraan. We kenden hem al, hè, maar nu kan het wel eens bewaard worden. Alles is mogelijk. We gaan de voorronde spelen. Dus we gaan er alles aan doen om uh, in de Champions League te komen.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 Ja, hij was erbij. Dus dat ging uit mij ook laatste. Ja? Ja. Ah, prachtig. Ja, ja. Goed, dat zullen de caféhouders uh, op het, uh, het? Stadhuisplein Iets he? ja. anders over denken. Maar goed, uh, jij noemde het net al even. Hè. Die, die, die, die persconferentie op de trainingskamp. Uh, denk je dat Ron Vlaar en Marten Vergil daar nog eens aan hebben teruggebracht? Gedacht? Uh? Nou, Vlaar niet. Die is denk aan het feesten. Vergil laat dat seizoen denk ik wel wat eerder uh, nog even voorbij trekken, heeft van de week ook gezegd: het is me overkomen. Ik zag niet aankomen, het is me overkomen. Ik vroeg daar aan toe, het is het beste wat hem kon overkomen. Ja. uiteindelijk, Hoe vervelend dat ook is voor Mario Been. Maar de club is er uh, alleen maar uh, beter van geworden. Goed, dan van de winnaar naar de grote verliezer. PSV investeerde tientallen miljoenen in de selectie. Mag je dan zeggen dat de ploeg met lege handen staat als je derde wordt? Ja, natuurlijk, Want er was maar één doel. Dat was kampioen worden. En, uh, en de Champions League halen en die beker, dat doet er echt helemaal niet toe. En die, die Europa League doet er ook helemaal niet toe. Dus ja, ploeg staat met lege handen. Ja, we hoorden Philip Cocu al eventjes. Uh, maar dit was zijn reactie op het missen van het Champions League voetbal. Ja, het is toch wel een behoorlijke teleurstelling. Uh, die jongens hebben gevochten tot, uh, tot de laatste uh, minuut... Om, uh, om een goede wedstrijd neer te zetten. En toch de hoop uh, op, uh, op een goed resultaat in Heerenveen. En ja, als je dan toch derde wordt... dan is het niet behalen van de Champions League. natuurlijk wel een grote teleurstelling voor de spelers. Ja, en uh, voor Cocu misschien zelf ook wel? Ja, natuurlijk. Um, ja, als je toch kijkt naar de trainers dit seizoen... die kwamen, hè? Die, die, de Cocu uh, uh, nam het over van Rutte natuurlijk... McLaren nam het over van Adriaanse. Die clubs zijn er niet echt mee opgeschoten. Nou, PSV toch wel, vind ik. Ja? Omdat daar toch wel wat stabiliteit is gekomen. Het nare voor PSV is dat het nu vijf wedstrijden op rij wint. Beetje laat, maar uiteindelijk is het wel gaan margenderen. Vond je ze goed vandaag? Jij zat bij die wedstrijd op uh, televisie? Nee, ik vond ze niet slecht. Ik vond ik zelfs weer heel erg tegenvallen. Maar PSV speelde goed. En PSV speelde ook tegen Roda goed. En PSV heeft eigenlijk niks meer laten liggen. En dat is, uh, dat is wel wat het zure is. Hè? Uiteindelijk bewijst het einde van het seizoen dat het wel kan. En uh, ja, de tussenfase. Ik weet niet of was het nou Mertens of Toyfone die zei... we hebben gewoon niet genoeg arbeid geleverd. En dat is wel hand in eigen steken. En dat is uiteindelijk ook de ondergang geworden voor, uh, voor Fred Rutte. Maar in die periode klopte er natuurlijk niet zo heel veel van PSV. En kon je bijna niet anders dan een nieuwe trainer voor die groep zetten. Ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat maar, maar, is. Maar met... waar hebben ze dat echt laten liggen? Waar, hebben ze nou, waar, waar zeg jij nou van goh, die, die wedstrijd? Nou, bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen NAC... Uh, uiteindelijk ook de ontslagwedstrijd van Fred Rutte... maar eigenlijk wel in die hele periode toonde... het, het einde van Rutte, zeg maar, werd, toonde de ploeg toch niet die stabiliteit... En ook in grote wedstrijden. Het is vaak gezegd, hè, PSV in grote wedstrijden. Mm -hmm. Tuurlijk zijn er uitzonderingen geweest, dit jaar ook in de beker. Want PSV heeft Twente verslagen in Enschede. In Dat was een grote wedstrijd. Maar uiteindelijk in de Kuip wel verloren. Ja. Maar ja. normaal wordt je kampioen tegen de kleintjes. Maar er zijn een heleboel, heleboel grote nou, maar tegenwoordig. PSV, maar PSV heeft het met name in uitwedstrijden... ook nog wel onder cocu laten liggen. Hè? Want, want uh, in dit jaar, um, tot Roda... had men maar twee punten in uitwedstrijden gehaald. Dus thuis ging het dan allemaal goed. Maar in uitwedstrijden liep het blijkbaar PSV dun door de broek. En dat complex heeft Cocu met zijn mannen pas op het laatste moment kunnen wegpoetsen. In de laatste vijf wedstrijden is het uitstekend ja. gaan lopen. En dat is wel het bewijs dat het dus wel in de groep zat. Cocu, is dat nou echt de toekomstige trainer van PSV? Hoofdtrainer? Op termijn, wellicht, okay, ja. ja. Hij is een grote, grote voetballer zo'n uh, grote coach denk dat je? dat al inzicht? Dat weet ik niet. Ik vind hem wel een beetje de flair missen die bijvoorbeeld Faber wel heeft. Is, is makkelijker in de omgang. Is wat relaxter. Met de media ook? Met de media, zeker, zeker. En, is, is, is, vind je dat is, belangrijk voor een, voor een grote trainer? Ik vind dat. Wat wat dat je, vind je dat belangrijk voor een uh, goede trainer dat hij goed omgaat met de media? Nou ja, dat hij in elk geval wel relaxed overkomt. En, zoals Ronald Koeman dat en, doet. Zoals Ronald Koeman dat doet, maar ook uh, Frank de Boer dat doet. Ja. Ik vind uh, Koku, het wordt wel steeds beter. Hij gaat er natuurlijk ook aan wennen, maar hij gaat er nu weer uit. Hij is wel een beetje gewend ja, maar je als, die man heeft jarenlang in de top gespeeld. Ja, een beetje in de ivor toren te leven. En hier moet je toch, denk ik, iets meer van jezelf prijsgeven. Daar heeft hij volgens mij nog wel wat moeite mee. Hij doet het omdat het moet. Uh, terwijl uh, voor de wedstrijd, nou, je was er vandaag zelf bij. Moet ja. Faber even een praatje maken. Bijvoorbeeld, is nu wel de assistent. Maar ja, die vind ik dan in dat geval wat meer flair hebben. Maar goed, er gaat nu een traject uh, plaatsvinden bij PSV. Advocaat komt. Uh, Cocu gaat naar de A1. Dat heeft hij vanmiddag tegen jou nog bevestigd. Ja. Uh, gaat misschien ook nog wel een rol spelen bij het eerste helftal. Faber wordt de directe assistent. Ja, wie zit er als eerste in het opleidingstraject, ik denk dan Ernest Faber, en dat zou dan misschien wel degene zijn die als eerste aan het roer komt in, in Eindhoven. Maar Koku zien wij zeker terug, en dat beaamde die ook. Want ik zei: We zien je over een paar jaar weer voor deze boer, en toen zei ja. ik, dat weet ik wel zeker. Oké, okay, duidelijk. Twente gaat de play off zien voor Europees voetbal, dat is een tegenval, kan niet anders voor de ploeg. de stede maar Steve McLaren wil daar nog helemaal niet over nadenken. We're more concerned about this performance and uh, about the, the performance in the week. And... Over hoe we de grote kans hebben met 10 games te gaan. Even met 5 games te gaan. We waren nog steeds in. met de kans van de championship. En in dat korte spel van tijd. om zo ver te vervallen. en om in 6-plaats te finishen. Ik denk dat de seizoen voor een paar weken in uh, relegation. Ja, met 10 of zelfs 5 wedstrijden nog te gaan. Uh, zag het er prima uit. Konden ze zelfs nog kampioen worden, Twente, zei Steve McLaren. Maar als het seizoen nog een paar weken langer had geduurd, dan was het behoefte misschien wel gedegradeerd, zegt hij. Uh, ja, het se seizoen duurt wel nog een paar weken door, door die play-offs. Uh, ja. Ronald. Ja. Het kan Twente uh, die kan, kan het zomaar omgaan? Ik, uh, ik vind Twente ook geen kans hebben voor deze play-offs, want oh, je he? kijkt altijd eventjes naar de, naar de, naar de, naar de, de, de flow waarin men zit, hè? de vorm mm -hmm. waarin men zit. Wat, wat kunnen ze het verschil maken? Moet wel worden gezegd dat ze tegen VVV wel uitgelezen mogelijkheden kregen om uiteindelijk wel die wedstrijd naar zich toe te ja. trekken vandaag. Dan had het er allemaal misschien wel heel anders uitgezien. Had men ook wat anders gereageerd. Maar het geeft wel aan dat er onrust is in Twente. En dat zie je ook aan Steve McLaren zelf. Want hij steekt hier niet de hand in eigen boezem... maar wijst vooral naar zijn spelers. Maar uiteindelijk doe je het allemaal samen. En wat je ziet is dat eigenlijk het elftal van Twente... toch elke keer op posities verandert. En dat zie je bij trainers die uh, geen vertrouwen hebben in het elftal. Die eigenlijk wel een beetje denk, uh, in twijfel zijn. Dan zie je dus dat er heel veel wijzigingen zijn in de opstelling. En dat zie je bij McLaren ook. Hij is aan het zoeken. En het is natuurlijk ook voor hem een angstig moment. Hij heeft al wat deuken opgelopen in zijn carrière... en kwam juist naar Twente om zijn blazoen wat op te poetsen. En dat lijkt dus te mislukken. Maar hij kwam ook moet... midden in het seizoen, is niet zijn ploeg... moet, moet ja, het dat naar zijn ik... hand zetten. Ja, dat vind ik allemaal heel fijn. Maar dat elftal van, van co Adriaanse had maar één keer verloren in deze competitie. En natuurlijk waren er wat, wat miscommunicatiemomenten binnen de organisatie... en waren het met name de assistenten die het niet helemaal eens waren... met de werkwijze van Adriaanse. Maar de resultaten waren goed... En aan het einde van de rit word je niet op de goede sfeer... maar op de resultaten afgerekend. En je kunt niet anders zeggen dan dat de resultaten onder McLaren... zwaar en dan ook echt zwaar tegenvallen. Want een zesde plaats, een elftal dat er erg aan het zoeken is... geen vertrouwen heeft, dat kun je op McLaren wegschrijven. En ik vraag me af hoe hij dat, uh, hoe hij dat gaat oploetsen. Is er een mogelijkheid dat hij uh, weer wordt vervangen? Nee, dat denk ik niet, want dat zou een erg gezichtsverlies zijn. Um, het geeft wel aan hoe de eerste periode is geweest. Dat er toen toch een ander elftal stond... Dat toch, waar hij weinig aan hoefde te veranderen. Ja. En nu, nee, ik denk niet dat hij wordt vervangen. Hij zal zeker niet worden weggekocht. Ja. En ik denk niet dat, dat Münsterman weer van trainer wil wijzen. Nee, oh, je, maar jij zegt uh, het gaat om een goede flow. Nou, RKC, NSC en Vitesse zijn de andere uh, deelnemers aan de play-offs. Wie zit dan in de beste flow? Vitesse. Ik denk ja? dat Vitesse, Vitesse heeft al een paar weken absolute zekerheid. Er zijn spelers die zijn er bewust even uitgehaald door Van der Brom. Die spelen even niet. Andere spelers wel gespeeld, waardoor iedereen eigenlijk klaar is voor die play-offs. Kijk, RGC heeft niks te verliezen. Zou best wel eens onbevangen tegen Twente kunnen spelen. Nou, dan ben je misschien wel een kans hebben om de finale te halen. Ja, en NEC en Vitesse, die gaan een wedstrijd spelen op leven en dood. Want dat kan nooit normaal, NEC en nee. Vitesse. Geweldig. Dus ja, ik, ik, ik ben geneigd om te zeggen Vitesse, maar gebaseerd op gevoel. Oké, okay, nou ja, dat, uh, je zit erop, dat voetbal. Ja. Dus, uh, en uh, Twente is wel zeker hè, van Europees voetbal. Want ja. Fairplay klasse met ja. Nederland krijgt een extra plaats. Ja. Hier de Veen stond bovenaan, maar die heeft Europees voetbal. Twente stond daaronder. Misschien is het IJsland er tussen, zeg maar goed, die ja. hebben natuurlijk de Champions League. Ja. Dus. Ja, dus blijven Twente en Excelsior over. En om uh, Twente staat hoger dan Excelsior. Dus gaat Twente sowieso Europees spelen. Maar dit is wel de vierde voorronde. Hè? Dus uh, ja. dan moet je. Het is vakantie. Uh, ja, dan kan je de EK-finale kijken vanuit je trainingskamp. Want zo vroeg moet je dan ongeveer beginnen. Juli, ja, dat is geen ticket wat ze graag willen, dus ze gaan het via de play-offs proberen. Maar ze hebben ook voor die zekerheid van, nou ja, dan moet je acht wedstrijden spelen en dan zit je in de groepsfase. Ik wens ze heel veel plezier. Nou, begin in ieder geval uh, lekker aan het seizoen. Ja. Dan uh, AZ, daar vrezen ze spelers vooraf dat ze na een prachtig seizoen met lege anders zouden staan. Dat gebeurde niet. De opluchting was dan ook voelbaar toen trainer gert Verbeek de kleedkamer in kwam naar de wedstrijd. Ja, er was toch wel een uh, hele grote ontlading, hè? toch... Uh... Er viel toch een last van die jongens af. Hè. Die hebben de laatste, met name de laatste week met ons meegedragen. Het zal toch niet. Hè. De, de, de pijn van, van uh, uh, het verlies was groter als de, de, de, uh, het genot om, om, om iets te winnen in de tweede plaats. En, uh, ja, dat heeft toch heel veel in die negatieve energie gekost. Waardoor we eigenlijk ook nooit uh, de afgelopen 2-3 wedstrijden ons niveau hebben gehaald. En uh, ja, dan, dan, dan ben je ongelooflijk toch uh, opgelucht en blij... Dat je uiteindelijk toch vierde bent geworden. Je doelstelling hebt gehaald. En rechtstreeks plaats voor Europees voetbal. En dat was de doelstelling vanaf aan het seizoen. Al dus uh, Gert-John Verbeek, Ronald. Ja, AZ heeft toch misschien wel het meeste recht op uh, Europees voetbal. Hè? Veel schouderklopjes gekregen vanwege ja. het vertonen spel. Uh, eigenlijk altijd meegedaan. En Fabek nou ja, zegt het zelf wel. Op het laatst, toen de kuiten zeer deden... kwam er ook nog eens die druk op die schouders. Dan doen die kuiten extra zeer. Het was gewoon niet meer op te brengen. Maar als er een ploeg was die, uh, die Europees voetbal verdiende... rechtstreeks en uh, klaar moest zijn nu... en absoluut niet meer in de play-offs moest... dan is het, uh, dan is het asset wel. Dus uh, nee van harte. Dus die uh, gaan lekker vakantie vieren en... Uh... Ik hoop, in. ik hoop het voor ze. Zometeen de degradanten. Althans, degradant. Ja. Naar de police. In de material worlds, de police was dat. Goed, we gaan naar de, de, onder, de onderkant van de eredivisie van de ranglijst. Daar staat de Excelsior. Eén kans had Excelsior nog uh, vanmiddag om die directe degradatie te voorkomen. Zelf winnen van PSV. Pas als de graafschap dan zou verliezen van Aden Den Haag, was de laatste strohalm gepakt. Het gebeurde allebei niet.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 Maar uh, ja, we, hebben, we hebben te weinig gepakt waar we iets, uh, iets konden halen. En dat is jammer. Want het verhaal, uh, dat zei ik net ook tegen Joost Boers... vinker krijgt een enorme kans in de eerste helft. Zo zijn jullie heel vaak in de buurt van de vijandelijke goal geweest. En dat is een probleem. Dit seizoen gebleken. Maak eens een goal. Ja, maar ook als je ziet hoe wij hem tegenkrijgen... ...dan vind ik dat heel erg makkelijk. Ik denk dat, dat het, het grote geheel is dat wij daarin uh, ja, net wat tekort komen. En dan kun je praten over ervaring, dan kun je praten over geluk... Um, uiteindelijk... Um uh, is het niet genoeg geweest. Nu lijkt het erop dat de Graafschap deze wedstrijd dus gaat winnen in Den Haag. 3 tegen 5. Wat een rare middag, want er worden aan beide kanten in dit duel echt heel veel fouten gemaakt. Maar Aardo Den Haag stelt teleur voor eigen publiek, zeker in de tweede helft. En dan denkt de Graafschap, oké okay, dan doen wij het wel. De Graafschap kan zich gaan richten op de na-competitie die donderdag zal gaan beginnen met een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch. Heb je het idee dat jouw klus eigenlijk nog moet beginnen? Want je belandt nu in het moeras van de na-competitie en zie daar maar eens uit te komen. Ja, we zitten op 50 We hebben, we hebben twee doelstellingen gehaald. Dat was de eerste doelstelling was niet nummer 18 worden. Nou, die hebben we nu gehaald. En nu komt de tweede doelstelling handhaven. Dus dat is de volgende ja, job waar we aan beginnen. Heb je op dit moment de vorm om daar succesvol uit te komen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk als we zo dominant kunnen voetballen als nu... en zo met de kansen om kunnen gaan... dan moeten we een hele goede kans dat we ons handhaven. Want vind je ook, als je kijkt naar dit seizoen... en de manier waarop jullie hebben gevoetbald... dat je ook thuishoort in de Eredivisie, kwalitatief? Ja, dat, dat, dat vind ik wel. Ik vind het toch dat we een aantal wedstrijden niet gekregen hebben... wat we verdiend hebben. En... Uh... Ja, dat had het ons wat makkelijker kunnen maken. En, uh, ja. Want je bent wel eens vreemd met betonvoetbal? Nee, maar kijk, dat lopen we nog steeds achteraan. En uh, kijk, ik denk als je deze wedstrijd ziet, uh, die je vandaag hebt gezien, dat je wel wilt voetballen. Ja, je maakt zelf zoveel, ja, eigenlijk twee fouten, door het, dat je wilt voetballen. En ja, dat is dus wat iets wat ingezet is. Dat is door de media, door iedereen is dat opgenomen als betonvoetbal. En uh, ja, er is een beetje Nederlands eigens om te zeggen van nou, we hebben het één keer zo genoemd. Dus uh, alle wedstrijden die erna komt, uh, noemen we maar ook zo. En uh, dat vind ik alleen een beetje jammer. Uh, ik, ik vind wel dat in de periode dat we zijn begonnen en waar we nu staan... dat we hele grote stappen hebben gemaakt. En uh, dat moeten we gewoon vasthouden. Zorg dat we erin blijven, dat we ons handhaven. En uh, ja, dan wat andere mensen vinden, dat vind ik absoluut niet belangrijk. Goed. Excelsior verloor dus met 3-1 van PSV. De verzoek, ADO met 5-3. Ja, uh, het komt niet echt als een verrassing, denk ik, voor Schat. jou, deze uitslag. Wat? wonden? Nou, laat eerst <laughs> het Excelsior beginnen. Die hebben ik niks in te brengen. Nee, vooraf een brullende leeuw. We, ja. we gaan nog wel kansen en we zien wel en we maken het iedereen lastig. Maar uiteindelijk een tandenloze tijger, lief push eigenlijk tegen PSV. PSV had, had geen enkel probleem, penalty nog gemaakt, Excelsior. Maar nee, ik zag ook helemaal geen geloof. Ik zag, uh, dat zag ik van de week nog wel tegen de graafschap, dat onderlinge duel. Ik denk ik genoeg, heel veel ruimtes waren om te voetballen. Er was ook eigenlijk helemaal geen degradatieduel. Nee. Ja, nu probeerde Excelsior ook te voetballen. Maar ik zie geen vechtmachine. En, uh, nee, hoor, het, het is ook wel. meer een voetbalploeg. Je ja, uh, hoort dat wel, ja, die kunnen niet goed degradatievoetbal spelen. Nee. En dat is ook best lastig, denk die ik, in voetbal. de eerste divisie. Nou, ja, gaat, nou nee. Ja, nou Jawel, ja, daar heb je wel gelijk in. Want in de eerste divisie is het zo dat, dat iedereen eigenlijk, je neemt een bal aan en er zit alweer iemand op je enkels. Ja. Dus dan krijg je die ruimte om te voetballen ook niet. Maar goed, dit elftal gaat uit elkaar en daar wordt nieuw elftal geformeerd, dat wel aan de normen van de eerste divisie zal voldoen. Maar Excelsior kan dus wel leuk voetballen, alleen niet goed genoeg om uiteindelijk uh, te overleven. En ja, er ontbreken ook nog wel wat, wat essentiële dingen, zoals Lammers net ook zegt. Je kunt niet zomaar vier keer in de slotfase een wedstrijd weggeven. Hè. Daar, daar komt ook een soort onervarenheid bij. En, en ja, het maken van een goal bleek ook echt een groot probleem, hoor. Hoe moet Excelsior je dat nou zien, dat, die, die, die, die club Excelsior? Het is een sympathieke club, volgens mij heeft iedereen in, in, in Nederland uh, wel sympathie voor Excelsior... Ja. Maar het is ook een opleidingsclub. Het is, nu, het is een filiaal van Feyenoord. De beste spelers gaan weg. Uh, ja, wat, wat heb je aan zo'n club, zou je bijna willen zeggen. Ja, ik wil de supporters van uh, nee, nee. Excelsior niet, uh, nee, niet, nee, niet beledigen of zo, maar... Nou ja, Het is de kleinste club van Rotterdam. Dat, is, dat mogen duidelijk zijn. En zonder Feyenoord had de club denk ik al niet meer bestaan. Dus het bestaansrecht wordt wel voor een groot deel... Uh, ja. Of, ja, Er hangt een soort navelstreng aan, uh, aan Rotterdam-Zuid. Maar deze club heeft ook geen gekke dingen gedaan. Heeft een keurig samenwerkingsverband gezocht. Heeft ook altijd een eigen huishouding gehad... waarin men buitengewoon gezond functioneerde. Met dank uh -huh. aan Simon Kelder, de vertrekkende directeur. Ja, het is een club zoals er veel zijn. Ook in de eerste divisie waarvan je zegt... ja. Bestaansrecht. Ach, ik denk dat Excelsior wel een, een, een reden heeft tot bestaan. Er zijn mensen die daar keihard aan, aan werken. Uh, het is een grote stad. Men heeft te maken met twee grotere clubs. Maar uiteindelijk in de rol die men nu vervult, kan het prima. Alleen, je moet blij zijn als Excelsior zijnde... dat je twee jaar Eredivisie hebt kunnen spelen. Dat je. Geld daarvoor hebt ontvangen, maar uiteindelijk ga je nu weer terug naar het niveau waar je hoort, en dat is de eerste divisie. En dan ben je een opleidingsclub. Alleen Feyenoord kan dan geen spelers meer testen op Eredivisie-niveau. Ja, maar kan wel het jonge talenten daar kunnen rijpen. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant kunnen er weer andere talenten naartoe, dus er zit altijd wel een Goed. Dan, een pluspunt aan. Dan de graafschap, dat gaat na de competitie spelen samen met VVV. Uh, de graafschap, ja, dat is typisch zo'n klokploeg wel. Hè? Ja, of, gek, of, ja. Of, of deze ploeg weer niet. Dat is wel een knokploeg, maar gek genoeg ook voetballend tegen de Graafschap... en voetballend tegen Ado Den Haag. Daar is een, de club heeft een paar keer een hele rare metamorfose ondergaan dit seizoen. Onder Uldering, de ontslagen trainer, werd er met name gevoetbald. Maar dat was niet genoeg. Daarmee kwam men op de laatste plaats. Roelofsen werd aangesteld. Nou die ging betonvoetbal. Die spelen cement erbij. En uiteindelijk vanuit die positie heeft hij vertrouwen gekweekt... en was het toch weer het vertrouwen om te voetballen. En dat voetbal heeft de Graafschap uiteindelijk gebracht waar het nu is. Ja, en uh, Richard Roedersen, wat, wat, wat, wat, wat is zijn rol? Want hij begon met dat betonnen uh, voetbal. Dat was echt verschrikkelijk. Maar ja, ja, maar daaruit bleek wel dat hij een realist was. En wist wat het elftal nodig had. Ja? Uiteindelijk ja. Nou ja maar je, ging het, toen ze gingen voetballen, we gingen ze weer binnen. Ja, maar je moet wel men voetbalde ook onder Uldering. Maar zonder vertrouwen. En er en, okay. en de, de ontbraken een aantal elementen. En die zijn teruggekeerd onder Roelofs. En vanuit dat betonvoetbal is hij gaan schakelen. En dat heeft de ploeg gewild. Dat heeft het elftal dus gewild. En uiteindelijk is men als team daar uitgekomen. En heeft hij het heel goed gedaan. Dat ja. had ik ook niet verwacht hoor. Maar, maar het vertrouwen is er nu wel. Um, de graafschap gaat in de nacompetitie eerst spelen tegen Den Bosch. En, en, en dan komt er misschien een wedstrijd uit tegen nou, dat weet ik eigenlijk ook niet precies hoe dat of dat een geleide loting is, maar volgens mij tegen de winnaar van Sparta Willem 2. Ja. Ja, ik weet ook niet precies hoe die, hoe die... We hebben daar niet naar gekeken, moeten we eerlijk toegeven aan onze luisteraars. Maar de Graafschap... Nee, ik heb het hier voor, maar Den okay. Bos speelt tegen de Graafschap. 1-2 ja. speelt Toch. tegen Sparta. Ja. Helmond Sports tegen Eindhoven. En Cambuur, VVV-Venlo. Ja, ja, dus de eerste wedstrijd. Ja, weet je, je krijgt nu te maken met een andere cultuur. Den Bos is overigens wel een voetballende ploeg. Dat is geen vechtmachine. Oké. Okay. Dus uh, dat kan de graafschap misschien nog wel eens uh, uh, buitengewoon lastig maken. Dus ja, je, je, weet je, het, dit is echt een, een, een loterij. Normaal gesproken zou je zeggen, de graafschap gaat het, uh, gaat het redden. Maar tegen ploegen kunnen Eerste Divisieploegen vaak weer wat meer. Die hebben dan toch het gevoel, we hebben niks te verliezen. Want als we verliezen, staan we daar waar we het afgelopen jaar ook ja. stonden. Dus de druk ligt dan toch bij de graafschap. En Willem II en Sparta... Je zou met een beetje fantasie ook wel een soort van ploegen kunnen ja, noemen. Ja, twee voormalige eredivisieploegen. Um, dat is niet de makkelijkste route, denk ik. Nee. Nee. En VVV uh, speelt dus tegen Kambuur. Ja, dat en... is helemaal een, een reuze doder uh, vaak gebleken. Hij heeft het de Roda nog wel eens heel lastig gemaakt in de slotfase. Daar willen ze ook heel graag. Hè. Maar willen VVV ze, um... speelt lekker, toch? VVV, nou, PC, VVV speelt heel wisselvallig. Uh, ja. Vandaag was het dan wel in orde. En de, men heeft daar te maken met impulsen van, van spelers. die De ene wedstrijd wel goed, de andere wedstrijd niet goed. Okay, wow. maar als je heel goed speelt, sta je niet daar waar je staat. Dat geldt overigens ook voor de Graafspap, hoor, ondanks mijn lovende woorden van net. Maar uiteindelijk sta je hier. Ook daar is men uit een keurslijf gekomen toen Lokhoff kwam. Het keurslijf van de Boek, dat werd afgesloten. Maar uiteindelijk kon Lokhoff ook het elftal niet verder brengen... dan, dan na de eerste zes overwinningen. En is daar ook de twijfel wel in geslopen. Alleen ik denk dat VVV meer voetbalkwaliteit heeft. Okay. Ronald, dankjewel. voor weer een heel seizoen uh, ons bijpraat iedere zondagavond. We spreken je misschien nog wel volgende week met, die, met de play-offs. Want je blijft het volgende natuurlijk voor ons. We zijn al lang niet van jou af met de zomeropkomst ook nog. Bedankt. Wij gaan door met heel andere sport. Dorian van Rijsselbergen. Hij maakt na de Olympische Spelen van Londen de overstap van het windsurfen naar het kitesurfen. Hij kiest voor die andere discipline, omdat het in 2016 de plek van windsurfen inneemt op de Spelen van de Rio de Janeiro. Is nu aan de telefoon. Dorian, goedenavond. Goedenavond. Is het nou slecht nieuws voor jou of goed nieuws? Het is uh, slecht nieuws voor de wintersport. Natuurlijk. En ja, het voor de windsurfsport. Uh, ja. Ja, het is oké nieuws voor mij. Het, ja. Maar goed, jij, jij gaat naar Londen ook als, als windsurfer. Wil daar natuurlijk uh, gaan voor een medaille. En kan je dan ja. zomaar overstappen op kitesurfen? Nou, nee, zo, zo makkelijk is het ook weer niet. Het, is, <laughs> het zijn natuurlijk twee verschillende soorten sporten. Nou, dat dacht ik ook. Uh, nou heb, heb ik het geluk dat alle veel water plaatsvinden. En dat ik, uh, ja, als ik thuis ben, uh, ja, kitesurf ik toch regelmatig uh, niet specifiek die uh, klasse. Maar ik, uh, ja, ik, kan, uh, ik kan kitesurfen en ik kan zeilen en windsurfen. Dus ja. waarom, waarom zal ik het niet proberen? Nou ja, helemaal gelijk heb je, want anders kan je ook niet meer tussen de Olympische Spelen terechtkomen natuurlijk, van Rio. Ja, inderdaad. Maar uh, vertel eens, is dat windsurfen, is dat echt uh, hiermee doodverklaard? Nou, wel de Olympische klasse, ja, dat is, uh, dat is over. Uh, er wordt wel hier en daar getracht een uh, petitie te tekenen en uh, terug te roepen. Maar, nee, ja, ik, niet, ik denk, nee, ik denk uh, ja, dat het klaar is. Het is heel erg jammer voor, uh, voor de wintersport en eigenlijk ook voor de hele zelfsport. Want ja, windsurfen en ook kitesurfen, het zijn zeilsporten. Nee. Waarom, waarom is het afgevoerd? Dat weet je ongetwijfeld. Waarom is het afgevoerd het is, van het Olympische programma? Het is afgevoerd omdat uh, ISAF, is een hele grote organisatie die, uh, die over het zeilen gaat. Uh, ja, Dat zijn allemaal mensen die, uh, die nemen de beslissingen en dat is allemaal politieke, politieke dingen. En daar wordt, ja, daar wordt gekeken naar nostalgie en dat soort dingen, maar ja, er, er is van alles wat voor te zeggen. Ik bedoel, het, het enige wat er nu is, is dat ik het jammer vind dat windsurfer er niet meer is en dat kitesurf is daarvoor in de plaats gekomen. Ja, dat is, dat, dat is dus een feit. Uh, je bent wereldkampioen geweest hè, in het windsurfer, S klasse heet dat geloof ik. Ja, RSX. RSX, net andersom. <laughs> is het denkbaar dat je ook nog wereldkampioen in kitesurfer wordt of is dat een stap te ver? Nou, dat weet ik niet. Hopelijk. Als ik, uh, als ik een goede overstap kan maken, dan wil ik natuurlijk wel meedoen met, uh, met de eerste, eerste, ja. Uh, ja, eerste plaats en met, uh, met de podiumplekken. Dus uh, ja, we, het is allemaal af te wachten. Ja. Dus eerst moeten we de overstap maken en kijken dat we goed mee kunnen draaien. Eerst moet je nog waar even we op... natuurlijk wel op hopen. Ja. En dan, dan gaan we het ja, zien. Ja, Maar dat kitesurfen, dat, dat oogt nog spectaculairder. Is het, is het dat ook? Want, want hoe, hoe wordt kitesurfen, wat voor sport is dat? Het gaat, dat, gaat niet om snelheid, het gaat ook om trucs en zo, toch? Nou, dat zou je denken. Maar de Olympische klasse, dat, uh, het, het wordt geen jury uh, jurysport. Okay. Dus het wordt, eigenlijk wordt het gewoon windsurfen op kitesurfmateriaal. Dus gewoon hetzelfde format willen ze. Oh, Als je het goed hebt, willen ze dat gaan doen. Dus het zullen geen trucjes zijn en dat soort dingen. Maar is dat niet een beetje vreemd? Want het gaat toch bij kitesurvers juist om die sprongen? En om, om lang te blijven ja, dat, hangen en dat, dat soort dingen? Het, uh, ja, dat, dat, daar is de sport wel die kant op gegroeid. Maar het is nu, uh, ja, een, vijf jaar geleden zijn er een paar jongens in de San Francisco daarmee bezig gegaan met racen. En het is uitgegroeid volgens hun tot een, uh, tot een wereldwijde... Wereldwijd fenomeen. Ja. Maar ben je het daarmee eens? Want ik hoor iets in je stem... dat je denkt van nou, nou, nou, zo'n zo, zo, zo fenomeen nou, is het nog niet. laat ik het zo zeggen dat er nog weinig uh, recreatieve zi uh, kitesurfers zijn... die dit doen, of er ooit van gehoord hebben. Ja, is dit dan een poging, denk je, van het IOC... om uh, uh, populaire, flitsende, uh, snelle sporten uh, toe te voegen aan het Olympisch programma... zoals ze bijvoorbeeld dat ook hebben gedaan met, met, met, met snowboarden... met die snowboardcross en zo, en, en bij de windspelen? Denk je? Ja, ja en nee. Ik bedoel, de windsurfraces die wij deden, die waren vrij spectaculair. Ja. Het beeldmateriaal was, uh, was altijd mooi. En dan om te kijken dat windsurfen eruit gaat en er zijn nog vijf andere bootklassen die veel langzamer gaan dan windsurfen. <laughs> ja, dat is dan. <laughs> ja, dat zijn, dat, dat, ja dat, uh, dan krijg je nog vragen. Maar ja. Afwachten. Inderdaad. Um, eerst gewoon de Spelen van Londen, daar ben je je op aan het voorbereiden. Hè? Dat, wordt, dat wordt dan een soort afscheid, denk ik. Ook voor jou wordt het ja, dan je inderdaad. laatste wedstrijd? Ja, Laatste Olympische Spelen. Ja. Laatste Spelen op het, op het windsurfmateriaal dat, dat Olympisch zal zijn. Dus, uh, dat wordt een ja, extra wordt, bijzonder. Dat wordt een mooie. Ja. Ja. ja. In 1984 won Steven van den Berg de eerste windsurfmedaille. In 2012 ja. lijkt me dat dan heel mooi om dat af te sluiten met Dorian van Rijsselberg als uh, Olympisch kampioen. Ja, dat zou het wezen, hè? Toch? Ja, nee, we, we, laten we erop hopen. Laten we het afspreken gewoon. <laughs> ik wou dat ik het kon Oké, okay, ik wens je heel veel succes daar We blijven je volgen natuurlijk Dankjewel Dankjewel Dorian van Rijsselbergen Hij gaat naar de Spelen van Londen natuurlijk En stap daarna over op het kitesurfen In Londen trouwens zien we ook terug Het team van René Groeneveld Het match race team van Groeneveld Met daarin ook Annemiek Bess en Marceline de Koning Bos de Koning moet ik tegenwoordig zeggen Want ze is getrouwd zij wonnen met z'n drieën de sail-off op het Olympische water van Weymouth... van het team van Mandy Mulder.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 Can see a road down my window. To say Everybody about. wants to be famous, live out their lives in the heat of the sun.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 Ik ga, ga ik toch weer dwars door hem heen? Dat was niet mijn bedoeling. Julian Avalard was dat. Everybody wants to be famous. Italië heeft een uh, nieuwe kampioen. Juventus werd vandaag uh, de kampioen. Eén wedstrijd voor het einde. Aan de telefoon uh, Emiel Schelvis. Emiel, goedenavond. Goedenavond. Uh, Juve is dat de terechte kampioen? Maar nou, laten we eerst ja, even zeggen, hoe werd ze een kampioen vandaag? Want uh, het is toch ik wel snel We Ik met 2-0 te winnen op uh, Sardinië bij Cagliari. En uh, natuurlijk... Uh, door het resultaat vooral van AC Milan dat met de vier tweede derby verloren van Inter. Oei, dat komt hard aan. Ja, dat komt zeker hard aan. Maar Daar hebben we het misschien zo nog wel even over. In ieder geval is het zo dat Juventus uh, ongeslagen kampioen wordt. En dat is natuurlijk een prestatie van formaat. Maar die hebben ook gewoon het beste voetbal gespeeld. Maar het is wel mooi. De beelden ziet ze, ze pronken enorm met een, met een schild waar steeds 30 op staat. En ze lopen allemaal met, met, met uh, bladjes omhoog dat ze, dat ze 30 titels hebben. Dat zijn natuurlijk... Inclusief de twee titels 2005 en 2006 die ze afgenomen zijn door het grote schandaal. Maar, maar die tellen ze lekker mee natuurlijk. Die tellen ze mee. Nou ben ik ook heel benieuwd of ze straks op het nieuwe shirt gewoon een derde ster gaan durven zetten. Oeh. Dat willen de supporters als geen ander. In de spelerstunnel, in de Juventus Arena hangen ook al die twee kampioenschappen. Die hebben ze daar gewoon opgeschilderd. Dus uh, dat blijft nog wel een beetje leven, maar ja, het zou ook goed zijn denk ik, om het een keer af te sluiten. Dat uh, vinden ze in Italië ook bijna eigenlijk allemaal, maar goed, uh, de is niet zo geloof ik. Nee, maar goed, Juve dus kampioen, 37 wedstrijden, 81 punten, 4 punten voor op AC Milan. Ja, het had dus ook nog wel anders kunnen uitvallen, maar ik begrijp uh, van, van jou dat Juve wel echt de terechte kampioen is dus. Ja, die hebben ook echt wedstrijden bepaald en, en willen, willen voetballen om te winnen. De meeste wedstrijden, maar het is natuurlijk wel ironisch gezien, is het wel, uh, wel apart dat dat is gebeurd, met name aan de hand van regisseur Andrea Pirlo, die vorig jaar natuurlijk nog bij Milan speelde. En wiens Plek eigenlijk door Mark van Bommel is daar is ingenomen. Men wilde daar anders voetballen en, en Pirlo leek ook niet meer zo uh, op zijn top. Maar ja, Bouffon zei aan het begin van het seizoen al... Uh, Pirlo is het grootste geschenk wat ze ons konden geven. Die zag meteen in de voorbereiding al wat er allemaal ging gebeuren met hem. En hij heeft Joven wel aan de hand ja. genomen. Staat Elia daar nog op het veld mee te vieren? Of, uh, is die al, nee, die heb ik helemaal niet gezien. Nee? Totaal niet gezien, nee. Maar die is ook een beetje buiten beeld. En ik ben echt benieuwd wat er met hem gaat gebeuren. Hij heeft natuurlijk een jaar lang daar in zichzelf min of meer geïnvesteerd. Uh, hij heeft vooral veel geld verdiend. Want hij heeft natuurlijk een geweldig salaris daar mogen ontvangen. En, en kijk, ik weet niet in hoeverre hij uh, mag meedelen in de feestvreugde. Hij is eigenlijk niet aan bod gekomen... En uh, gaat hij al die investering in de taal, in de cultuur, gaat hij die nog serieus nemen... of gaat hij gewoon zo dadelijk ergens voetballen voor zijn plezier... waar hij nog uh, wat, uh, ja, wat voor zijn toekomst uh, kan betekenen, wat, wat, wat goed voor zijn toekomst kan betekenen als voetballer. Want ja, ik ben ja. natuurlijk aan de ene kant iemand die uh, als... Uh, werknemer geld wil verdienen. Maar ja, het is toch ook wel leuk om dit spelletje gewoon af en toe eens op het veld te gaan uitvoeren. Lijkt me ook. En dan kom je nog eens een keer bij het Nederlands elftal, denk ik. Emiel, dankjewel. We gaan snel door namelijk naar uh, België. Want daar is Anderlecht voor de 31ste keer kampioen geworden van uh, België. Club uit Brussel had maar één puntje nodig in de topper tegen Club Brugge. En uh, dat lukte. Maar makkelijk ging het niet, Arman Scheurs? Nee, heel wat over te doen, want dat was een strafschop in de allerlaatste minuut. Een hoekschop werd getrapt. De keeper van Brugge Jorgasevic, die grijpt de bal en de scheidsrechter had ergens een duw gezien van een speler van Club Hij legde de bal op de stip en Anderlecht kon op die manier een 0-1 achterstand toch nog in 1-1 omzetten. En bij Brugge waren ze heel kwaad en heel gefrustreerd. En dat kan ik wel wat begrijpen. Maar ja, goed, wat... Anderlecht is wel was... verdiend kampioen natuurlijk. Verdiend kampioen, maar dit was dus een beetje een gestolen puntje. Ja, dat was een gestolen punt, dat is waar. Um, maar Anderlecht was verdiend kampioen. Je weet, wij moeten leven in een systeem van play-offs in België. Dat betekent dat na de competitie worden je punten gehalveerd. En dan moet je opnieuw tien wedstrijden spelen. En Anderlecht was het seizoen geëindigd met zes punten voorsprong. Ja, dat zijn er dan een week later plots nog maar drie. En dan wordt het toch uitkijken. En uh, Anderlecht begon niet de best aan die play-offs. Maar heeft dat toch de laatste vier wedstrijden helemaal rechtgezet. Ze hadden in de reguliere competitie bewezen van toch veruit de beste ploeg te zijn met een van de twee smaakmakers van de competitie. Uh, Suarez, dat is een Argentijn. Uh, Mathias Suarez, die won op de grote schoen. dat is de beste speler van het jaar. Ja, en die is een beetje de architect geweest van dit succes. Het is verdiend, iedereen uh, is dat daar ook mee eens. En die andere goede speler, dat is Kevin De Bruyne, die speelt bij Resim Genk, bij Mario Been. En die gaat naar Chelsea. Voilà, okay. die jongen heeft ook een nieuwe bestemming gevonden. Kijk, doe maar. En, en hoe, hoe eindigt het seizoen voor, uh, voor Genk en uh, Mario Been? Ja, maar die, die vechten nog voor de prijzen, want er zijn nog twee wedstrijden. De eerste plaats is toegekend aan Anderlecht. De tweede plaats, dat ligt nog open tussen Club Brugge en uh, het Genk van Mario Been. Uh, Been die maar met de hakken over de sloot geraakte, die pas op de allerlaatste speeldag bij de eerste zes geraakte met Genk en dus aan de playoffs mocht deelnemen. Maar daarin heeft Genk eigenlijk het beste parcours afgelegd. Ze staan nu één punt achter Club Brugge. Uh, Brugge wordt getraind trouwens door... Uh, Christophe Doom, een Duitse trainer... met een hele lange carrière... die is in Brugge en die heeft gezegd... het is het laagste contract uit mijn carrière... dus ik weet niet of die man erg gemotiveerd is. <laughs> maar uh, hij woont wel graag in Brugge. Dat is dan toch nog een uh, verzacht, verzachting uh, van de omstandigheden. Maar ja, dat wordt een spannende zaak... want het is volgende week Genk uh, tegen Club Brugge. Dus nou. de tweede plaats. Dat is zoals bij jullie met Feyenoord. En het okay. is nog niet toegekend. Oké, okay. nou, we gaan het uh, horen. Wellicht spreken je je volgende week weer aan Manscheurs. Dankjewel. Einde van de van langs de lijn nu hoort het zometeen John Jansen van Galen... met het oog op morgen. Het is nog fijne avond. Dag. New York, op Radio 1.